van de discussie over, zeg maar, over van, uh, de kosten wel of niet... dat is gewoon op dat moment nog steeds een dynamisch proces geweest... Uh, waarin wij gekeken hebben van hoe kunnen we nog uh, zaken uh, goedkoper maken... Uh, hoe kunnen we eventueel toch nog met behoud van een plan van eisen... Uh, om te kijken van of we uh, zaken goedkoper kunnen maken. En uh, ja, nogmaals, we kunnen daar eindeloos over discussiëren. Uh, wat mij betreft komen we tot de conclusie... we agree that we disagree. Uh, ik kan het gewoon niet anders, uh, anders maken. Uh, meneer Metters, u ook dank uh, voor het vertrouwen... Meneer Berg, nogmaals, eh, het is onze opzet om in ieder geval zo dicht mogelijk tegen die duinrand aan, eh, aan te bouwen. Maar nogmaals, wij zijn wat dat betreft volledig afhankelijk van wat het hoogheemraadschap. Dus u kunt niet van mij verwachten dat ik keihard die toezegging doe... Uh, maar weten in ieder geval, en dat heb ik uh, tijdens de informatiebijeenkomst... heb ik dat ook duidelijk aangegeven aan de bewoners... Uh, van dat wij onze uiterste best doen om in ieder geval uh, dat pand zo ver mogelijk naar achteren te bouwen... opdat de bewoners daar hun uitzicht zoveel mogelijk uh, uh, behouden. Of de post gereed is in het voorjaar 2020, uh, dat hopen we wel... We hopen dat we zeg maar met de beslissing en de aanbesteding... Eh, dat die binnen het schema blijft eh, en de calculaties zoals we hem nu eh, eh, gemaakt hebben. Dan kunnen we wat dat betreft snel handelen. Hoeven we wat dat betreft niet weer terug naar de Raad opnieuw... voor een uitbreiding van het, eh, van het krediet. En dan zouden we met, zeg maar, met bestemmingsplanwijzigingen en dat soort zaken... dan zouden we in het najaar 2019 zouden moeten beginnen. En dan is het natuurlijk een beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. Hoe snel kunnen we bouwen en is het dan gereed eh, voorjaar 2020, maar ik hoop dat dan in ieder geval wel de vlag daarin top kan. Ik nee, dank u wel. Dank u wel, wethouder Berendsen. Meneer Gebali. Ja, voorzitter, ik had volgens mij nog vragen gesteld en die zijn helaas niet beantwoord. Dus ik zou graag antwoord willen hebben op die vraag die ik heb gesteld. Dank u wel. Ik euh, mee mij te herinneren, meneer Elkebali, dat u heeft geëxpliciteerd de controlerende rol van de Raad. En dat u daar een mening gaf. Maar ik meende niet dat u een vraag stelde. Misschien heb ik het niet goed gehoord. Voorzitter, ik heb een vraag gesteld. Want uh, omtrent het uh, ja, door, de, uh, door de wethouder gezegd natte vingerwerk. Uh -huh. uh, wat hij in de commissie aanhaalde. Uh -huh. En hoe hij dat uh, nu strookt met de bekende ja, tabellen, om het zo maar te zeggen. Uh, bekende bijlagen die wij hebben ontvangen. <lacht> Want kennelijk was het dus geen ja. natte vingerwerk. Maar ik ben benieuwd of wat de wethouder daarop. Dan wil de wethouder ze daar nog kort op reageren. Volgens mij ging dat over, zeg maar, over de eerste begroting. Uh, en dat was in, uh, in het kader van de discussie over die zes ton. Uh, over het toenmalige krediet. Uh, dat uh, die, en dat staat volgens mij ook wel ergens in de stukken. Uh, dat die zeg maar in feite gemaakt is op basis van uh, het, uh, het, het niet aanwezig zijn van een programma van eisen. Uh, dus wat dat betreft, uh, dan had ik misschien niet het, uh, het woord uh, natte vingerwerk moeten gebruiken... maar in ieder geval miste daar elke vorm van onderbouwing. En als u zich stoort aan het feit dat ik dat woord gebruikt heb, natte vingerwerk... dan bied ik u daarvoor mijn excuses aan en neem ik dat terug. Goed. Volgens mij is het voldoende gezegd. En dat betekent dat het voorstel zoals het er ligt met de toezeggingen vanuit het college het voorstel in stemming gebracht mag worden. En dat kan bij hand opsteken... wie is voor het voorstel... Nieuwbouw, Post, Zuid, Redens Met een stemverklaring. We gaan eerst de hand opsteken... en dan de stemverklaringen inventariseren. Want hij gaat komen, denk ik. Ja, dat is het aangevulde stuk. Bij hand opsteken graag. Wie is voor dit stuk? Ik constateer dat dat unaniem is... En we gaan een rondje stemverklaringen doen. Meneer Hendriks, u was de eerste. Compact. Voorzitter, voor de toezegging van de wethouder en uh, tegen de VTU-kosten die er op dit moment op staan. Ga even rond. Mevrouw Van der wil de stemverklaring compact. Ja, ik ga mijn best doen. Dat ben ik van mijn gemeente. Gemeentebelangezand voort spreekt de hoop uit dat de wethouder niet voor paal komt te staan. Wanneer blijkt dat deze toch niet zijn meegenomen in de begroting. Goed, dank u wel. Mevrouw Koper. Ik ben buitengewoon teleurgesteld in de discussie over de, uh, de hoge kosten. Maar ik ben blij dat de wethouder nog uiteindelijk zover gekomen is om zijn woorden terug te nemen over de natte vingerbegroting. Dank u wel, meneer Elkebali. Ja, voorzitter, uh, voor dit besluit natuurlijk. Alleen ik vind het jammer dat uh, wij niet op tijd zijn geïnformeerd. Dank u wel. Andere nog een stemverklaring? Meneer Van Tiggelen, ik had u over het hoofd gezien, kennelijk excuses. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn blij met... Uh, alle antwoorden op de vragen... waarvan sommige naar ons inzicht uh, overbodig waren. En we nemen genoegen met de toezeggingen die gedaan zijn... door de wethouder. Dank u wel. Uh, dat is wel een hele bijzondere stemverklaring. Maar het is zo. Ja. Dames en heren, wij gaan naar het volgende agendapunt en dat is een bekrachtiging geheimhouding en dat is gaat om een technische aangelegenheid want we gaan het niet hebben over het stuk zelf dat zal u volstrekt duidelijk zijn en uh, dat stuk is ingebracht omdat wij als gemeente een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben wij kijken naar alle belangen die daar spelen en dat is de kern van een geheimhouding we kijken niet alleen naar het belang van degene die wel of niet dat besluit moet ondergaan, maar de bredere belangen. En dat maakt dat het college, en ik ben daar zelf de woordvoerder van... dat besluit hier ook aan u voorlegt, omdat het stuk u in vertrouwen is gestuurd... ter informatie, maar wij willen de belangen van alle betrokkenen... waaronder de gemeente, niet verder schaden. Dus die geheimhouding blijft er wat ons betreft op. Dat is de reden. En dat is techniek en niet de inhoud. Dus als u daar het debat over wilt dan geef ik u het woord. Maar ik dacht, met deze duiding maak ik hem nog even helder... dat het niet afhankelijk is van de betrokkenen zelf. Meneer deen, ik ga een rondje maken. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, nou ja, u zegt het eigenlijk al, het gaat om de techniek, uh, niet om de inhoud. Ja, Technisch gezien is het document al niet meer geheim. Het is namelijk al in de openbaring. Uh, ook het Haams Dagblad is al in het bezit van dit document... Wat ons betreft is daarom die geheimhouding niet meer van toepassing... en, en dus overbodig. Dank u wel. Min nog meer. Meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is eigenlijk... Een, eigenlijk is de vraag inderdaad, op het moment dat het al openbaar is... en ook in de media bekend is... waarom zouden wij nou nog nog geheimhouding op moeten leggen? Eigenlijk dezelfde vraag als de PVM dan anders woord. Mevrouw Keuranshoek. Nou voorzitter, eigenlijk geen, geen vraag, maar gewoon een, een stellingname. Iets wat openbaar is, wat ik via de mail heb ontvangen. Uh, daar kan ik gewoon op dit moment over spreken. Dus u kunt mij geen geheimhouding opleggen wat dat betreft. Mevrouw Van der Veld. Ja, mevrouw Keurelsen was mij net voor. Ik heb het openbaar ontvangen. En ja, u kunt dus geen geheimhouding meer opleggen. Technisch gezien. Iemand anders nog? Meneer Metters? Ik ben het met de vorige sprekers eens. Dat is mooi. Want dan hebben we echt een debat. Want ik... Eh, kijk, het is heel simpel. Er ligt geheimhouding op het stuk. Er is... Nee, dat is, dat is een kwestie van techniek soms. Hè? Dit is de juridische werkelijkheid. Dat is het verschil. We zitten nu in de juridische werkelijkheid als gemeenteraad... en als burgemeester en als college. Ik kan het niet simpeler maken... Ik ben het er niet altijd mee eens. Feitelijk heeft u op een andere manier al van dat besluit wel of niet kennis genomen. Dat doet even aan de juridische constructie niet af. Dat is vervelend, want wij hebben hier namelijk als gemeente, dus alle organen, alle belanghebbenden die mee te wegen. Er worden namen in genoemd. Ik wil niet dat deze gemeente, omdat iemand anders dat wel doet, dat wij dat dan ook doen. Dat is een Verschil. We hebben een eigenstandige verantwoordelijkheid. Ook al zal het effect misschien beperkt zijn, maar dat heeft met hoe wil je met elkaar omgaan te maken. De wetgever is daar volstrekt duidelijk in. Daarom hebben wij deze route ook genomen. En als iemand anders vindt dat hij dat besluit wel moet openbaar maken, is dat zijn of haar verantwoordelijkheid. Dus ja, dat klinkt wat geforceerd, maar wees u welkom in de juridische werkelijkheid en de echte werkelijkheid. Dat is de essentie. Dus dat is een belangenafweging. En ja, het college en de burgemeester kunnen daar geheimhouding opleggen... en ja, u kunt dat bekrachtigen. Dat is uw verantwoordelijkheid en daar heeft u de grotere belangenafweging te wegen. Ik kan het niet simpeler maken. Hoe ingewikkeld of raar dat soms ook voelt. Want er loopt nog een bezwaartermijn en een mogelijke beroepszaak. En dat is een afweging daarin. Dus ik wil dat zorgvuldig en respectvol doen... Dus ik pleit u, en als ik op mijn knieën kon gaan zou ik dat ook zeggen, laten we met z'n allen dat gedachtegoed wat achter deze wetgeving zit, misschien ook symbolisch, maar wel respecteren. Ik kan het niet ingewikkelder maken. Tweede termijn, meneer Hendricks. Een korte vraag ter verduidelijking misschien. Um... Ik hoor zeggen van op grond van privacyreden hoor ik als reden om het stuk niet openbaar te maken. Voor mij is het ook gebruikelijk dat we bijvoorbeeld een stuk wel openbaar maken, maar dan namen weglakken of dat soort dingen. Is zoiets hier ook in overwogen? Uh, nee, want we hebben het in de snelheid, omdat wij namelijk ook u wilden faciliteren om al te kunnen meelezen. Dat allemaal al verstrekt. Dus uh, in die zin hebben we dat niet gedaan. Ja. Nogmaals. Dat kan, maar dat betekent niet dat u nu het besluit moet nemen. Want dat laat het onverlet. Uw suggestie. Ik kan u niet indringerend verzoek neerleggen. Andere vragen in tweede termijn ter verduidelijking. Dus ik doe echt een beroep op uh, even uit de werkelijkheid stoppen... en dat juridische, wat de rechtsstaat Nederland kenmerkt, te huldigen. Niemand anders... Meneer Mattes. ja, uh, uh, Helpt dit om, om namen weg te halen, weg te laten? Want het voelt zo gek, uh, moet ik u zeggen. Nee, maar dat, ook dat is... Uh, een, een, een, een, dat, het stuk wat u is aangeboden... dat is het stuk waar het om gaat. En daar is geheimhouding ook op gelegd. Dus dat besluit ligt nu voor. En ik snap echt... Oh, ik hoor echt wat u zegt, maar dat, die juridische werkelijkheid die knelt te veel daarin. En het is een kwestie van weken. Ja, mevrouw Geurtsel. Ja, u begint over een juridische werkelijkheid, maar uh, laat wel eens. U legt daar geheimhouding op, en het is aan de raad om die in de eervolgende raadsvergadering te bekrachtigen. Nou, ik kan me in het verleden vaker herinneren dat we die discussie was eerder hebben gehad, we dat nooit hebben gedaan. Nu ligt dat formeel wel voor. Op het moment dat de raad dat niet bekrachtigt, is de geheimhouding er vanaf. Dat klopt. En de raad kan dat dus gewoon doen. Als dat vanavond hier nu behandeld is, de geheimhouding er ook vanaf. Dus het is gewoon een, de, de afwijking. De stukken zijn op dit moment al openbaar. Dus eigenlijk de, de reden waarom we nog de geheimhoudingen zouden moeten opleggen... gaat ons belemmeren om iets te bespreken... wat gewoon al wat we al in, in de openbare hebben ontvangen. Nou, sorry, maar ik, daar kan ik ook gewoon en daar wil ik ook niet aan voldoen. Want dat vind ik te, te veel ballast. Nee, dat is niet helemaal waar wat u zegt, mevrouw Geuronsson. Dit gaat hier over het publieke debat en dat is wat ik probeer te respecteren. Mag ik u dan vragen, hebben wij dit ooit eerder, heeft u ooit eerder een sanctie opgelegd die wij onder geheimhouding hebben ontvangen en waarover we niet hebben mogen praten? Dat weet ik zo niet uit mijn hoofd, maar volgens mij... Ik wel, want dat is nog nooit gebeurd. Nee, de... Nou, de vraag is of het relevant is, want eens moet de eerste keer zijn. Ook nou, weer... De relevantie zit erin. U benadrukt het zo dat wij hier dus niet over mogen praten, omdat het een geheim is en een belangafweging. Wij hebben in het verleden hebben we vaak genoeg ook dit soort zaken gehad. Ook met dezelfde, uh, volgens mij hebben we het hier in het kader van het horeca sanctiebeleid wel over gehad. Dus... We dwalen af van het onderwerp, maar het gaat erom in hoeverre op het moment dat wij bekend zijn met openbare gegevens. Want wij hebben niet alleen uw besluit gekregen, we hebben ook het voorgenomen besluit gekregen en de zienswijze. Dan kunnen wij gewoon wat dat betreft, hebben wij de kennis van gedragen. En daar zouden wij daar niet over mogen spreken. Dat vind ik ook een belemmerende factor voor ons als gemeenteraad. Nee, dat, dat, uh, dat zeg ik niet met dit besluit. Dit is het... Een andere route geweest. Ik, ja, ik, ik, ik kan niet anders vertellen. Dit is een andere route geweest en dit is dan de logische stap daarop. Omdat het vanuit het bestuursorgaan burgemeester en college komt... en dat u op andere wijze, want dat gebeurt vaker in de samenleving... informatie verzamelt, dat is uw verantwoordelijkheid om daarmee om te gaan. Meneer bouwberg Voorzitter, waar we natuurlijk nu een beetje mee uh, zitten... dat is met het feit dat we met twee werkelijkheden te maken hebben. Namelijk de werkelijkheid van onze verantwoording... ten opzichte van het geheimhouden van gevoelige informatie. Ten ene zijde, En aan de andere kant het feit dat wat anderen hebben gedaan... in weerwil van de intentie van de geheimhouding... erop neerkomt dat er van geheimhouding geen sprake meer is... omdat het in de openbare bekend is geworden. Wat betekent dat naar mijn smaak? Dat wij gewoon het besluit van geheimhouding kunnen nemen. Waarom? Wij kunnen namelijk in beslotenheid, als we dat willen, erover spreken. Dat debat kunnen we gewoon voeren. Maar we, ons kan niet het verwijt worden gemaakt... dat wij onzorgvuldig met de belangen van diegenen zijn omgegaan... waarvoor de geheimhouding is opgelegd. En ik denk dat dat de zin is van hetgeen wat we vanavond toch doen... ook al is het inderdaad, want dat is die andere werkelijkheid, bekend geworden. Maar laten we voorkomen dat ons dat wordt aangerekend. Dank u. Meneer Bouwer-Wilson, dan heeft u in andere woorden verteld... datgene wat ik beoog met dit besluit. En ik herken dilemma's. Mevrouw van der Veld. Ja, inderdaad, dat is een dilemma. Uh, aan de ene kant begrijp ik het dat we het zouden moeten bekrachtigen. Maar zouden we niet gewoon een besluit erachteraan kunnen nemen? Nu die geheimhouding bekrachtigen, omdat het nou eenmaal zo in de wet opgenomen staat... en onmiddellijk daarna die bekrachtiging opheffen... Want het is, het is eigenlijk iets... Nee, dat, is, dat noemen we detournement de pouvoir. En dan ja, maakt u misbruik maar... van bevoegdheden. Met alle respect, daar moeten het, we waar, waar het om gaat is natuurlijk wel... Wij, wij worden geacht hier niet over te spreken. Dat zou dus betekenen dat ik de krant ook niet mag lezen. Want daar staat dat straks ook in. Nee, nee, mevrouw Van der Veld. Meneer Babberg-Wilson heeft het denk ik in zijn woorden... Exact vertaald wat ik heb beoogd te zeggen, dat is de kern. Dus ik ben het niet met u eens. Meneer Deen. Ja, Dank u voorzitter. Ja, Ik, ik vind het heel ingewikkeld uh, om iets geheim te houden wat al bekend is. Ik kan daar slecht mee over weg. Ik, ik schaam me daarom ook achter de woorden van mevrouw Keuransson hierin. Uh, het, het voelt bij mij een beetje zo dat PSV heeft 1-1 gespeeld tegen Feyenoord van het weekend. Iedereen weet dat, maar wij mogen er niet over praten. Ik vind dat, het is gewoon onhandig... Het is nou eenmaal zo gelopen. Ik snap dat dat niet wenselijk is. Dat begrijp ik. Eh, als dat allemaal in geheimhouding had moeten blijven. Uh, een van de argumenten voor geheimhouding was... het eventueel schade van de Chin. Die vindt dat blijkbaar geen probleem. Die heeft het namelijk openbaar gemaakt. De sanctie is ook al geweest. Er loopt dan nog wel een procedure. Maar goed. Dus, ja, ik, ik, wij kunnen hier niet voor geheimhouding bekrachtigen. Dat is gewoon niet mogelijk. Feitelijk. Even. even er zijn... Het, het gaat om meerdere namen, bijvoorbeeld. En het dilemma is dat dit is het besluit. Want ik heb u het stuk toegestuurd. Het gaat ook nog over een melder, dat soort informatie. En dat zijn dus allemaal die derde. Eh, dus dat, wat u zegt klopt niet, meneer Deen. Het gaat niet alleen om de belanghebbenden zelf. Meneer Algebali. Ja, voorzitter. Uh, ik ben het geel met de woorden van de heer Deen eens als hij zegt... Dat, um, dat het een beetje een onduidelijke situatie oplevert. Dat klopt. Um, en mijn collega's van het CDA vroegen het net uh, ook al aan u. Is er gewoon onder geen beding een mogelijkheid... dat namen uit het stuk worden gehaald? En ik hoorde de collega's van de VVD zeggen dat die er niet in staan. Ik heb net het stuk meegelezen bij mijn CDA-collega. Er staan wel degelijk namen in, snap ik. Maar is er geen mogelijkheid dat wij die namen weglakken of weghalen... waardoor de context van het stuk uh, duidelijk is... maar de namen, uh, de, dus de privacy van de personen die het aangaat, uh, niet geschaad wordt? Weet u, weet u wat het ingewikkelder wordt aan deze discussie? Is dat ik heb het niet alleen over de namen gehad... maar ik heb het ook nog over het feit dat de zaak in bezwaar en beroep mogelijk gaat spelen. En ook dan krijg ik het verwijt dat ik niet conform de wetgeving heb gehandeld. Dat is het ingewikkelde daaraan. Dus ik probeer echt wel met u mee te denken... en geen dwarsligger te zijn met juridische afwijkingen. Maar dat maakt hem ingewikkeld. En ik wil niet dat verwijt... want als ik voor de rechtbank wil staan als gemeente... wil ik daar onbevangen kunnen zeggen... ja, de gemeente Zandvoort... hanteert gewoon de geldende normen en wetten. Dat is de bottom line. Meneer Stefan. Ja, dank u wel. Ik, ik zou misschien... Ik denk, ik, ik denk dat ik u uh, kan helpen in die zin. Ik denk dat de, de kern van de boodschap van de geheimhouding... is niet dat we het er niet over mogen hebben. De kern van de boodschap is, denk ik, dat we het er nu niet over moeten hebben, maar eerst de, het, het, het juridische uh, tracé zijn gang moeten laten gaan. En, en dat, ik, ik, ik denk dat als dat als ik het goed samenvat, dat dat de boodschap van de rijmhouding is... en niet zozeer dat we het, het helemaal niet over zullen hebben. Er zal wellicht een moment komen dat de Raad uh, ja, hier iets van gaat vinden. Maar ik denk dat de boodschap hiervan is, dat is nu niet het moment. Ik denk dat dat, als ik het zo mag, mag, mag, mag uh, Meneer samenvatten... Meneer Deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bedoelt de heer Stefan dan ook van... dan zou een belofte dat we het er nu niet meer over gaan hebben... voldoende zijn... Want geheimhouding kan niet meer. Is dat misschien iets waar... Is wat... Stefan. Kijk, ik, ik, ik probeer alleen aan te geven... Dat, dat we nou een discussie gaan hebben, iets over... Kijk, de, die, de, de stukken die, uh, waarvan geheimhouding wordt gevraagd... zijn inderdaad al, al uh, liggen op straat. Uh, uh, de, de geheimhouding ziet er denk ik op dat dat niet gebeurt. Uh, als, als, als ik de burgemeester goed begrijp, dan... Uh, dan, dan, dan, dan is de geheimwoning ook, ook, ook een procedurele stap van... Uh, dat, dat, dat gemeente laat zien, we hebben er alles aan gedaan... om te zorgen dat stuk in ieder geval niet vanuit de gemeente... op straat komen te liggen. Uh, nou, wat dat betreft... Ik, ik, ik, ik denk dat, dat dat de kern van de boodschap is. En ja, dat, dat, dat, dat, dank u wel, meneer eh, Stefan, meneer Hemsen... en daarna meneer Babersen. Ja, dank u wel. Ik denk, ik denk dat dat helder is wat u, wat u aangeeft... Um, ik hoorde Elgabali zeggen, nou, misschien moeten we dan namen weghalen. Dat is best wel lastig. Dat is vrij ingewikkeld ook. Ja, maar dat gaat ook, het gaat deels om de herleidbaarheid... en deels natuurlijk ook over uh, inderdaad of, of uh, wij als gemeente ons aan de wet houden. En dat is gewoon het lastige aan dit verhaal, denk ik. Maar wel in essentie. En dan moet je heel af en toe, en ik ga er toch een grapje van maken... de wet zien als een containerwet. En dan zal je hem moeten navolgen of opvolgen. En het zou gek zijn dat wij als gemeente niet de wet zouden volgen. Dus dat wil ik eigenlijk meegeven. Um, ja, Meer kan ik eigenlijk ook niet over zeggen. Ik ben het helemaal met u eens. Dank u wel. Meneer Babagvilsson. Voorzitter, ik begrijp natuurlijk heel goed wat, wat meneer Deen bedoelt met zijn opmerking. Van ja, het, het is toch al bekend. Um, maar ik denk dat ook de heer Deen duidelijk moet zijn. Dat ook al is het bekend, om anderen hun morverende reden bekend gemaakt. Ontslaat ons dat niet om ons aan de wet te houden. Dus dat is wat ik zo even bedoelde toen ik zei... we hebben die twee werkelijkheden. En daar hebben we allebei recht aan te doen, denk ik. We kunnen er niet omheen dat dat bekend is gemaakt... maar we kunnen er ook niet omheen dat van ons kan worden verlangd... dat wij die geheimhouding aanhouden. Dank u, voorzitter. Zijn er nog nieuwe argumenten aan te voeren, meneer Algebali? Nou ja, ik heb u gehoord, voorzitter. En ik denk ook wel dat... nou, uw woorden over dat ook een juridische kant aan de zaak zit... en dat uit dat oogpunt wij dit besluiten... Dat, dat ik wel genoeg weet en zou ik u willen voorstellen om over te gaan Iemand anders nog? Want dan gaan we stemmen. Mevrouw Beurandsson. Voorzitter, één opmerking. Ik heb even het stuk erbij gepakt zoals u dat aan ons uh, gestuurd heeft. Daar staan geen namen in, behalve de eigenaar die genoemd wordt met naam. Voor het overige is wit gelakt. In het stuk dat wij ontvangen hebben van de eigenaar van de chin, daar staan namen in genoemd. Dus dat is het verschil in het stuk. Uh, dus dat wil ik meegeven. Uh, ten tweede betekent het ook van dat wij uh, bijvoorbeeld niet de volgende keer... in de commissievergadering zou kunnen praten over het horeca-sanctiebeleid. Nee, u kunt altijd praten over het horeca-sanctiebeleid in de commissie. Want Punt. daar is namelijk in het kader van een ingezonde brief weer richting de Raad om verzocht. Maar dat kan, maar de vraag is of dat al volgende week moet... of misschien volgende maand. Ja? Goed. Volgens mij is alles wel gewisseld en gaan we tot stemming over. Bij hand opsteken... Wie is voor het raadstuk bekrachtiging geheimhouding? Bij hand opsteken graag. Voor zijn de fracties van uh, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66, meneer Drommel, meneer Baalbeg-Wilson, mevrouw Keur. Wie is tegen, tegen de fractie van de GBZ, meneer Kramer, meneer Berg, de fractie van de PVV? Mevrouw Gurensson en meneer Hendriks. Dat betekent dat voor. De griffier heeft niet in de snelheid. De stemmen geteld. Ik ga even opnieuw. Wie is voor? En ik vertrouw erop dat u uh, zegt. Voor bekrachtiging van de geheimhouding. En wie is tegen? Tegen bekrachtiging van de geheimhouding. Dat betekent dat uh, het voorstel is verworpen. En dan gaan wij naar agenda punt 9, ingekomen post... Wie van u wenst over de wijze van afdoening iets mee te geven? Dat is niet het geval. Het verzoek is om uh, uh, stuk 2, 2019-02, uh, niet voor kennisgeving aan te nemen... maar agenderen voor commissiebehandeling. Ik geef u mee dat dat waarschijnlijk niet in maart gaat gebeuren... maar in april, want ik vind het... Het is een basisregeling in het openbaar bestuur... dat lopende bezwaren en beroepstermijnen... wij er niet over praten. Dat is akkoord, maar het gaat ook breder in dat geval... welke meegeven, want het gaat over het evalueren... van het horecasanctiebeleid. Oké, okay, goed. De agendacommissie gaat erover nadenken. Dat maakt niet uit, mevrouw Keuransson. Goed, dan gaan wij uh, verder met het verslag van de vergadering van 29 januari 2019. Dit is uw laatste kans om er nog wat van te vinden. Dat is niet het geval. Dan is het verslag vastgesteld met dankzegging. En dan sluit ik deze vergadering en wens u wel thuis. Dank u wel. I want you to be happier of you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 Oh Het ritme van ZFM.